hij gedroeg zich voorzichtig, en Saul zette hem over zijn krijgslieden. En hij was aangenaam in de ogen des ganse volks en in de ogen der knechten van Saul. Het geschiedde nu toen zij kwamen en David wederkeerde van het schaam der Filistijnen... Dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en rijen. De koning Saul tegemoet met trommels, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoorden elkander en zeiden, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. <coughs> Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zeide: Zij hebben David tienduizend gegeven, doch mij hebben ze maar duizend gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk er nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van dien dag aan en voortaan. En het geschiedde des andere daags... dat de boze geest Gods over Saul waardig werd. En hij profeteerde midden in het huis. En David speelde op snare spel met zijn hand, als van dag tot dag. Saul nu had een spies in de hand. En Saul schoot de spies en zeide, ik zal David aan de wand spitten. Maar David wende zich tweemaal van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heer was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg en hij zette hem tot een overste van duizend. En hij ging uit en ging in voor het aangezicht des volks.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 Zoeken wij het aangezicht. Heere, in de volvoering van uw heilige raad, met uw heilig oogmerk en doel, brengt u vanavond ons op de plaats van het gebed. Onder de bediening. ...van uw woord... ...op ons en aan ons... ...op wien de eenden der aarde gekomen zijn... ...terwijl de nalezingen in de wijnoogst geschieden... ...en uw kerk zoekt naar een vroeg rijpe vrucht... ...in het tijd dat Sion dun wordt op de aarde en gelijk is als een eenzame mus op het dak, als een roerdomp in de woestijn, in een huilende wildernis de weggaande, soms in het donker en in het verborgene, maar waarvan uw woord zal worden bevestigd, dat de vuur en de ha en de Wolkelom niet van uw kerk gescheiden werd. En dat zal blijven, heren, tot de jongste dag. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen. Maar dat verbond des vredes in eeuwigheid niet. De mens uit de aarde aards is met veel dingen bezet over veel zaken bekommerd. En u zegt, hoogste leraar, dat dezelfde dingen door de heidenen gezocht worden. Maar gij zoekt eerst het koninkrijk gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. De van u vervreemde mens... Zal de gemeenschap met u niet zoeken, ook niet in de weg die u komt voor te houden? En wat is het een wonder als ons hart nog mag uitgaan om u in uw inzettingen te ontmoeten? Want u wilt immers van boven het verzoendeksel tot uw gemeente spreken. En hoewel u vele, vele middelen tot uw beschikking hebt en dat u machtig zijt om uit stenen Abraham kinderen te verwekken, is het toch naar uw eeuwige ordening dat u werkt door uw woord. En dat dat woord Gods als een kracht Gods, in het midden der gemeente zijn mag, en dat de dauw van uw heilige geest op ons zij. Het is daar geschreven van Salomo, toen hij in het heilige de tempel opende, dat de geest gods in het midden afdaalde, en er staat geschreven van uw nieuwtestamentische kerk, toen ze samen waren in verbondenheid, wakende en biddende en voor uw aangezicht, dat de plaats waar ze waren bewogen waren, en waar het overgaan zal, Heeren, Och, of u met een arbeid van uw eeuwige geest in ons midden zou mogen zijn en dat u ons verstand mogen verlichten om rechte kennis te krijgen van u, het heilige en onbevlekkelijke wezen en van onszelf en al onze dwaasheden en van Christus en al zijn heerlijkheden. En dat u ons bedouwen onder de priesterlijke arbeid van het bloed, opdat we een bestaansrecht zouden hebben, Waar ook de kracht van uw hoge priesterlijke voorbeden. zouden gevoelen, die ook ter rechterhand God zit en die ook voor ons bidt, en dat uw koninklijke macht zich openbare. In de regering en leiding en bewaring van ons en van ons leven. En dat vanavond werd het vervuld. Hier wil ik wonen, hier is mijn rust. En deze heb ik begeerd. U zult doorgaan, o God, tot uw heilig doel zal hebben bereikt. En de inzameling van uw gemeente zal zijn geschied. O, wat mochten we al een haast en een spoeden vinden. Omdat ze leven, zowel, nu het nog heden uh, genaamd wordt. De wel aangename tijd nog niet is afgesneden, En u ons nog voorkomt met een arbeid van uw woorden geest. Doorwandelt de gemeente, Heer. Doe nog wonderen onder onze jeugd. Onder ons het jonge mens. De wandelde gemeente deelt uit naar uw eigen woord, scharen, Die was hongerig en dorstig. En toen u uitdeelde, toen waren er nog overgeschoot brokken. Omdat het zo zij dat u ook denken aan die met ons niet samen kunnen zijn... U weet omstandigheden wat ons bindt aan onze woning. Waarom we niet zijn kunnen in de weg van uw inzettingen. Wil u het gedenk in het ziekenhuis niet vergeten. Ook wat in de ziekenhuizen verkeert. Er zijn ernstige zieken, er zijn oude mensen, er zijn kinderen, er zijn zuigelingen. Ach, dat die ontfermingen erover zijn, de middelen heilig, zegenend gebruikt zouden mogen worden. Wel gedenken aan wezen, weduwen en weduwnaren, aan degene die kinderen verloren. Mocht die vertroostende arbeid nog zijn in ons midden, laat gevoelen, o God, dat u van al die leegte van een mensenhart hart De noden van uw Sion mogen u betrouwen. De noden van een ondergaande wereld. Van een verscheurd lichaam van Christus op de aarde. Dat u nog eens opstaat in uw grote kracht. in werk het is om de werken des duivels te verbreken. U houdt uw hand zo stil, o God. Dat ook vanavond toch een milde regen druip uw erfenis verkwikt werd, dat ze mooi mat is geworden. Denk aan allen die uw kerk dienen. Laat ze niet beschaamd zijn die van u op de puin van Sion's muren nog arbeiden mogen. Maar geef ook uw knecht die eenvoudigheid en die eenvoudige leiding van uw geest... En die teer kost op de weg die gemist kan worden om Jezus wil. Amen. We zingen, psalm 68, de versen 11 en 12. 68. Geweest hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn zij ons kop verslaan, die harige schedel vallen die trots wat heilig is honteerd en daar is schuld met schuld vermeerd, zich tegen hem durf stellen. Deer de heeft zelf ons toegezeid, zal u door macht en wijs beleid uit baas aan we doen komen. U zullen als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. En dan mogen geen zegepraal uw voetje, weer verhongen, tong en bloed van elke vijand steken... We noemen van Psalm 68 het 11de en het 12de vers. Hmm. Liefden, oh Hosanna, het woord gebruikt de wereld ook, de godsdienst. en de inwoners van Jeruzalem, zelfs de kinderen, namen het woord op hun lippen toen Jezus op deze lin van hun veulen Jeruzalem binnenkwam. Hosanna, de zoon de David, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoogste hemelen. Hosanna is een woord dat samengesteld is uit twee Hebrese woorden: Sanana betekent eigenlijk geef gij ons geluk, geef gij ons voorspoed. Hosanna, geef geluk, geef gij ons voorspoed. O, zo Maar ja, Hosanna en kruis hem zijn twee woorden die heel dicht bij elkaar zijn. Want enkele dagen na deze is het grote deel van die schaarig. Die uitgeroepen heeft, Hosanna, geef gij volspoed, geef gij geluk. Ook aan het woord. Op Trotos, op Gabata. En dan hoor ik ze ook roepen. Als Pilatus tot hen zegt, wat zal ik er doen met Jezus, die genaamd wordt de koning is er als Geef gij geluk. hebben ze toch gezegd. Geef gij voorspoed. En dan zeggen ze de Weg. Met deze. Gods woord is dus rijk en onderwijzing. Ook rijk aan lessen voor Gods gemeente. De engelen in Evratas Velden hebben dat ook gezongen. Hosanna in de hoogste hemelen. Dat waren engelenmonden. En die hebben de heerlijkheid van de koning de kerk wel juist ingeschat. Hosanna of kruisen Het ligt heel dicht bij elkaar. Naar aanleiding van onze bijbellezing moet u die gedachten proberen vast te houden. Ik wil met u gaan denken met de hulp gods. Uit 1 Samuel 16... Dat is 1 Samuel 18. Uh, versen 5 tot en met 9 dacht ik. Kijken hoe ver we komen. En David toog uit overal wat Saul hem zond. En dan ga ik je dat gedeelte niet voorlezen. Maar het gaat in deze woorden in Samuel 18 van de versen 5 tot en 9 over een goddelijke overwinning. En in die goddelijke overwinning worden we in de tekst drie zaken voorgehouden. Ten eerste een zegevierend leven, leger. Een zegevierend leger. In de tweede plaats zingende vrouwen. En in de derde plaats bittere vijandschap. Een goddelijke overwinning die wordt getoond in het zegevierende leger. Dag het toch uit, overal was Salem zond en hij gedroeg zich voorzichtig... En Saul zette hem over de kruislieden, hij was aangenaam in de ogen van ganse volk en in de ogen der knechten van Saul. En het geschiedde nu, toen zij wederkwamen en David wederkeerde van de der Filistijnen, een zegevierend leger, zingen de vrouwen, dat de vrouwen uitgingen uit de steden van Israël met rijen een bittere vijandschap. Toen ontstak Saul zeer en dat woord was kwaad in zijn ogen. En ze zeiden, ze hebben David tienduizend gegeven. Doch mij hebben ze maar duizend gegeven. Voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van die dag aan en voortaan. Duidelijk. Het gaat over een goddelijke overwinning over een zegevierend leger, over zingende vrouwen, een bittere vijandschap. God's genade geeft licht waarheid in die waarheid, geliefden. Het tafereel dat ons in de eerste plaats de aandacht moet hebben, dat is de Heer die de zoon van Izei heeft getoond met een koninklijk kleed. Want als het de verbondssluiting tussen David en Jonathan is geopenbaard naar buiten, dan ziet men dat in Israël, want de zoon van Izii loopt met koninklijke kleding, het kleed van de zoon des konings en met een koninklijke wapenrusting. Stoonbaar voor ieders oog. Eén ding is duidelijk, alles wat hij draagt en alles wat hij toont, als vrucht, dat God hem verheft, dat is eerlijk gekregen goed. Hij het niet gepakt, niet gestolen, hij loopt niet te pronken, staat toch geschreven dat de Salomo die tempel bouwde. Dat bij al dat materiaal dat binnenkwam er toch ook nog wat papegaaien bij waren en nog wat apen. Maar David heeft alles wat hij aan heeft en wat hij beleid eerlijk gekregen. Kan hij zich beroepen. Hij kan zeggen waar het gebeurd is en hoe dat er gebeurd is. Hij kan ook zeggen dat hij zijn hand er gewoon die ding gehad heeft. Want hij heeft alles eerlijk van God gekregen. De hartelijke liefde die Gods geest gewerkt heeft in het leven van David en Jonathan, heeft ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden met banden die sterker zijn dan de dood en harder dan het graf, met banden die de liefde der vrouwen verre te boven gaat. De zoon van Isaïe en een koninklijk leed. Toen hij tijd terug de zalfolie ontving in het huis van zijn vader in Bethlehem, heeft hij niet kunnen denken dat het de weg zou zijn en hoe hij dat koninklijk kleed ooit dragen zou. Wat heeft hij van God gekregen? Als de dichter van 84 zong jong en oud, dat is ook in het leven van David vervuld, is al genade... En je zal eren geven. Vanaf dit ogenblik is in het paleis van Saul een harte vriend. Als David er is als de zoon van Izei. dan heeft God gezorgd in dat paleis dat er harte vrienden zijn. Mensen, kinderen die van God aan een gegeven zijn en van God aan een verbonden. Maar, u moet u niet vergissen, op datzelfde ogenblik is in datzelfde huis daar, met dezelfde zegeningen en dezelfde wonderen, ook de dodelijke vijandschap. Ik denk dat het goed is dat ze dat tegelijkertijd ons maar herinneren. En dan tegelijkertijd samen maar vasthoudig dat dat een exempel is van het leven van al Gods kinderen, waarin de Heer aan de ene kant harte vrienden geeft en aan de andere kant hun weg door dodelijke vijandschap laat lopen. Ook door meneer Van de Poel kon zeggen, dan blijft een mens in evenwicht door die twee zaken. Maar zo gebeurt dat en dan zien we daar die zoon van ICI in dat paleis. Daar staat Saul hem niet meer wilde laten gaan. Dat kon u eigenlijk ook niet natuurlijk. En dan gaat daar in dat paleis heel wat gebeuren. Maar God is in de uitvoering van zijn raad bezig om David die plaats te geven die hij naar Gods raad zal innemen. Er zijn duizenden en duizenden in de wereld. Die een plaats zoeken voor een plaats vechten of een plaats stelen. Dan heb je ook een kerkelijk leven. Mensen die naar een plaats dingen of in op een bepaalde wijze toch proberen te vinden. Maar God zorgt altijd voor zijn eigen werk. En als de heren eenmaal de olie op Saul op David deed druipen was dat met het belofte deze is het. En voor die plaats die hij onder Gods eeuwige raad toen ontving, zal God ook zeker plaats maken op zijn tijd en wijze. Want hij begint de zaak op aarde en hij vervult een zaak op aarde. Aan de andere zijde mag je niet vergeten dat het leven van de man aan Gods hart getekend is met de woorden van Jezus al de discipelen tot Jezus gekomen zijn en zeggen dat ze mensen ontmoet hebben... die in de kracht Gods duivelen uitwierpen. En daarover eigenlijk vragen hadden, heeft de Heer Jezus gezegd... dat is een bewijs van genade. Want die met mij niet vergaat, dat die verstrooit. En wat niet voor mij is, dat is tegen me. En dat is nu eigenlijk, en dat is de les van vanavond... ...in het leven van al diegenen die de Heere vrezen... ...altijd weer terug te vinden. Voor, tegen. Genade en hoon. Zegen en vijandschap. Gods gunst en strijd. Zo is het leven van de levende kerk geweest... ...en zal altijd blijven. Maar als Johannes op de Patmos de triomferende gemeente ziet... Kunt u weten? Dan is die vraag van waar zijn ze? En hoe zijn ze hier gekomen? Dan staat er in deze. Ze zijn gekomen uit de grote verdrukking. En hebben hun kleding gewassen in het Lams. Ze zijn uit de grote verdrukking gekomen. Ik weet waar gewoond. Daar waar de troon de Satans is. Dan is er ook niets nieuws onder de zon. Als al onder de toelating Gods de strijd zich soms scherper toespitsen, de ene keer dan de andere keer. Maar het leven van de man Gods hart is een exempel. Zoals de heren hier op aarde zijn kerk leggen. David in het paleis. In het paleis van Saul. David. Maar God voor zorgt dat hij harte vrienden heeft. En aan de andere kant de dodelijke vijandschap tegen goddelijke vrijmacht. Hoe moet nu Saul gaan invullen wat hij eenmaal beloofde. Toen hij in de nood en de dood van de omstandigheden beloofde. Dat in de strijd tegen Goliath die man die overwinnen zou tot eer en heerlijkheid komen en dat hij ook een dochter, zijn dochter, ten vrouw zou geven. Dat moet wel ingevuld worden. En ik heb u in die vorige bijbelezingen al meer gezegd, dat in het type van Saul je tegenkomt die godsdienstige mens, die op allerlei wijze toch probeert zijn troon en zijn kroon te handhaven, want u mag niet vergeten, tegen de achtergronden van hetgeen wat nu tussen Saul en David plaatsvindt. In de eerste hoofdstukken die nu komen zullen. Nog altijd het woord geldt dat u kunt vinden in 1 Samuel 15. Toen Samuel naar hem toe gegaan is. En Saul weigerde de doodsvijanden van Israël de Amalekieten uit te roeien. En toen de Heere tegen hem gezegd heeft het koninkrijk is van u. Losgescheurd. Ja? En dat weet zo. Dat weet hij. God heeft hem als koning opzij gezet. En nu zal hij. En dat komt steeds van weer terug. Dit niet kunnen aanvaarden. Hij wil niet opzij gezet worden. Hij is er nooit buiten gezet. En daarin openbaart zich het ontzaggelijke onderscheid. Tussen het ware leven uit God. Want er zijn op aarde buitengezette mensen. En uitgezette mensen. Verstaan we de taal nog van de oude? Dat wij zeggen dat mensen die onder de ontdekkende bediening van Gods eeuwige geest. Uit al hun werkzaamheden en waardigheden gezet zijn. ervan van God buitengezet zijn. Maar die het geestelijk en bevindelijk hebben aanvaard. U doen is rein. U vonnis, is ganserig Maar zover is zou nooit kunnen komen. David. In het paleis van Saul. En dan lees ik. Van een zegevierend leger. Hoe is dat dan wel gekomen. Laat ons eens dus rustig de tekst gaan lezen. overdenking van het woord. Met elkaar overwegen. En David toog uit. Overal. Waar Saul hem zong. hij droeg zich voorzichtiglijk en zo zette hem over de krijgslieden. Dat laatste moet even uw aandacht hebben. Wat is er gebeurd als David in dat paleis is? Toen heeft Saul hem een bijzondere plaats gegeven in zijn leger. Want hij kon niet om de feiten heen. Hij kon niet om het feit heen ten opzichte van de bijzondere dapperheid van David. En ook de bijzondere bewarende hand Gods in zijn leven. Davids krediet op God. Daar kon een vijand zelfs niet blindelings tegenover staan. Het is niet in een hoek geschieden. Het was openbaar. En als dan David dan ook niet alleen dat koninklijk kleed draagt, dan krijgt hij een bijzondere plaats in het leger van Saul. U weet dat Abner de krijgsoverste was. En daaronder Abner waren er verschillende oversten. Al zo krijgt David een hoge functie in het leger. En wat... Heeft David dan voor opdracht, wel dat blijkt, dat hij de heren voert, want er staat overal waar Saul hem heen zond, gaat hij. Want al is die Filistijn verslagen, al is die kop van die Filistijn afgehouden, maar de Filistijnen zelf zijn nog steeds springlevend. En de hel is nog altijd actief. En tegen die vijanden die bij de voorduur Israël belagen, heeft dus het legerdeel van David de opdracht om die Filistijnen verder terug te jagen in hun vestingen en afbreuk te doen aan de macht en al zo de veiligheid van het volk van Israël te stellen. Dat is zijn opdracht. Het is dus tot behoud van het volk en tot behoud van de God Israëls. Want het is het land daar beloften. En al zo strijdt hij niet de strijd voor Saul, maar hij strijdt de strijd des heren. Daarom sprak ik van een goddelijke overwinning. Ook daarin is hij type, zoals we dat op zoveel wijzen in de schrift kunnen terugvinden. Type dat amagodskerk in de strijd wel eens denken overwinningen te hebben behaald. Meestal liezen, niet nietwaar. Maar de strijd die gaat door. Steeds maar door. Als u in dat kostelijke boek van Marjan in de heilige oorlog leest... dan zie je dat die strijd doorgaat. Soms het gevoel dat de vijanden uit de poort verslagen zijn... ...soms denken dat je ze doodgeslagen hebt... ...maar dan blijkt later weer dat ze springlevend zijn... ...en met alle kracht weer in de poort binnendringen. Nou, dat beeld, dat moet je kennen als je tenminste een kruimel genade hebt. Nu maar, want die strijd, die gaat door. Wordt niet minder. Dus als David die strijd voortzet, actief blijft, waakt en bidt... Dan strijdt hij de strijd des heren. En dan geeft God zijn grote zegeningen over. Daar geeft de heren getuigenis van. Daar geeft de heren ook de vrucht van. En overal waar Saul hem zo'n toog hij uit. En daar staat, en hij gedroeg zich, staat er ook bij, voorzichtig leuk. Wat wil dat nu zeggen? Voorzichtig. Wel, daarin beleidt hij zijn levenskeus. Goed naar nou, me luisteren. En sommige mensen denken, nou, rustig jezelf, ja, voorzichtig hier, maar ja, voorzichtig hier, maar. Je kan dit woord, het grondwoord, ook vertalen met het woordje goed. Je kan datzelfde woord ook vertalen met rechtvaardig. Dat wil dus zeggen, als David er is, stond hij zijn rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid geeft een teer en een voorzichtig leven. In de omgang met het volk en in de omgang met de soldaten gaat er geur en reuk van zijn leven uit. De mensen waar hij mee omgaat, kunnen er niet van onder. Dat, dat is een kind van God. Dat wordt je voorzichtigheid, drukt toch uit, het exempel van zijn leven naar buiten. Waarin hij in alle teerheid met de zaken van Gods Koninkrijk omgaat. Voorzichtigheid wil dus niet zeggen, geen waghalserei. Zo mag je dat woord niet vertalen. Je kan ook niet zeggen, eh, rustig ga maar eens afkijken de boel. Nee, het woordje voorzichtigheid is een levensbeleidenis. Ik zei u, daar gaat geur van zijn leven uit. En in die heilige voorzichtigheid bedoelt het ook deze, dat hij in de omgang naar buiten de eregods teer op zijn hart draagt. Omdat hij weet dat hij hier op aarde. een adeldom. hoort u? Een adeldom draagt. David is daar ten alle tijde. kind van God. Niet alleen krijgsoverste. Niet alleen de man met het koninklijk gewaad. Maar er is een exempel van vrije genade. David is kind van God. In zijn mond. Je kleedje. En in zijn daden. En wat geeft dat naar buiten? Wat dat naar buiten geeft, dat blijkt in deze tekstwoorden. Hou je even dat woordje voorzichtig vast. Ik geloof dat waar de genade Gods in ons leven zich openbaart, dat eh, wat David hier toont, de begeerte van Gods kinderen is. Die krijgen een voorzichtig leven. Ze zeiden vroeger wel eens, dan kon je over geen strootjes stappen. En dat komt ook openbaar in de levenskeuze naar buiten. Dan worden vrienden vijanden. En vijanden je vrienden. Dan gaat het woord van Jezus hem vervullen. Die om mijnt ja, Verlaten heeft. Vader, moeder, vrouw, man, kinderen. Ik zal hem het duizendvoudig hier weergeven. En dan vraag ik vanavond. Om de eerste gangen in het leven van een kind gods. Ik vraag niet of je grote dingen bepraat. Of je zo gemakkelijk over alles kan praten. En over bekering. En over weldaden. kan je allemaal aanleren. Helemaal aanleren. Maar een getuigend leven. Hoort u? Een getuigend leven. Ik vroeg u om de beginsels van het leven. Zou dat in de vrucht verborgen kunnen blijven? Als de genade triumfeert in je leven. En de verborgen omgangen met God je ziel vervullen. Dat woordje voorzichtig. Denk ik is nu toch wel duidelijk genoeg. En dan mag je je eigen leven ernaast gaan leggen. En als het goed is, dan zullen niet alleen je buren het weten, maar die man naast je aan de schaafbank. Die man naast je in de fabriek. En die man naast je op kantoor. En je vrouw. En je man. dan komt dat in het leven der genade, in zijn vruchten, naar buiten. Toon mij uw geloof uit uw werken. En ik zal uit uw werken uw geloof tonen. Als David hier getekend, wordt, later komt het nog eens een keer terug in die geschiedenis, dat wordt je voorzichtig. Dan denk ik, wat moet de Heer wel zeer nauw op hem toegezien hebben? Wat moet hij Gods nabijheid wel dagelijks gevoeld hebben? Wat moet in zijn leven wel vervuld zijn? Wat hij in een van zijn psalmen ons voorzingt, als ik wakker word, is hij nog bij me. Om het zo te zeggen, hij kon de dag niet beginnen. Of hij had Gods goedkeuring in zijn hand. En heeft de nacht niet aangedurfd als hij niet voelde dat hij zijn hart bij God kwijt had geraakt. U wilt toch over bekering horen praten? En over bekeringsvruchten? Of is het geloof vandaag en de dag allemaal rationeel geworden? Een vaststellen van de val. Een vaststellen van zonder zijn. Een vaststellen dat er Jezus is. Een vastzellen met een verstand dat hij kwam om zo'n daar een zalig te maken. Nou, dan ben ik toch zalig. Of dacht u dat dat het leven van Gods kinderen is? Voorzichtiglijk. En dat gaf vrucht naar buiten. Mensen. Wat zouden we licht op de kandelaar moeten zijn? Een stad op een berg. Zoutend zout naar buiten. In deze gang. Want er komen ook andere gangen. Over, maar in dit tere leven. Was het leven van David. Zoutend zout. En dan lees ik van de vrucht. En zo zette hem over de krechslieden. En hij was aangenaam. Hoort u? En hij was aangenaam. In de ogen van Gans' volk. En ook in de ogen van de knechten van Saul. Dat zijn van die momenten. Dat ze moeten buigen voor de genade gods. En voor het leven dat de Heere daarin komt te openbaren. Volk dat eerbied krijgt voor het genadewerk. Dat naar buiten openbaar komt. Het volk ziet het. En het volk aanvaardt het. Het is een kind. Gods. En dat niet alleen. Waarom wordt dat er nou bij gezegd in Gods woord? En wat is het toch waard? Om daar eens heel ernstig over na te denken. Dat wordt zo wonderlijk. Wonderlijk werk. Onderzoekingen van het woord. Bij het licht van Gods geest. Want er staat niet alleen het volk. Nee. En ook die knechten van Saul. Die daarom die troon van Saul stonden. Die als ik het zo zeggen mag. Ook promotie vroegen. Die sterren en strepen zochten. En een belangrijke plaats. In het koninkrijk van Saul. Maar als de Heer hem die plaats geeft. Is er niet een onheilige jaloersheid. Geen weerstand. Ze hebben moeten buigen. Voor de genade. En voor de gaven. Die God in het leven. In het leven van de man naar Gods hart. Naar buiten heeft geopenbaard. Zie je het leven van David nu? Wat een getuigend leven. Heeft de bruid niet getuigd van een lady onder de doornen? Zou dat soms niet een van de donkerste dingen zijn van vandaag aan de dag? Van die liefdegeur die elk tot liefde moet lopen. Of mag ik het zo zeggen verwijten... Kijk in de spiegel van mijn eigen leven, mens. Kom nou. Maar, waar gaat de geur van je leven nou naar uit? Net als in die tijd, toen David dit leven leefde. En dat ze tegen elkaar zeiden, die man. daar kan je toch wel een beetje op zijn. Zeggen uw kinderen dat ook van u. En kunt u dat misschien ook van uw kinderen zeggen? Ik heb een gelukkige jongen. En ik heb een gelukkige dochter. Ja, ja. Dan weet u. En wat er dan gebeurt. En als dan David al zo door God die plaats krijgt. Want is niet Davids heerlijkheid. Maar het is de triumf van de genade. Die in zijn leven zich naar buiten openbaart. Dan heeft hij weer een opdracht gekregen. En die opdracht heeft hij vervoerd. En heeft de Filistijnen ver weggedreven in hun ogen. Er zijn er duizenden sneuvels. En als dan die strijd voorbij is en die Filistijnen voor de zoveelste keer op de vlucht zijn gejaagd. Ja je zou zeggen het is de genadeslag die David aan dat leger toegebracht heeft. En daar heeft Sal van gehoord. En de andere oversten ook. En ze zijn gegaan tot dat leger dat David aanvoert. En ze hebben samen dat wonder beleefd. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft ons de druk verlicht. En dan maken ze daar een bijzonder gebeuren van. Maar ze hebben dat legerkorps bij elkaar gebracht. En ze zullen vanaf de kust van... De Middellandse zee vandaan zullen ze de zegen toch gehouden. Een overwinningstocht langs de dorpen. En de stadjes van Israël. En daar staan ze en daar komen ze. En het gerucht van die triumftocht goed onthouden. Want de historie van de schrift mag u niet loslaten. Daar staan ze, de frontsoldaten. Ja. En ze komen in volle wapenrusting terug... Naar saul En ze gaan langs de dorpen en de plekjes heen. En zo komen ze triomfantelijk naar de residentie van Saul. En dat gerucht, dat is door gans Israël verspreid. De optocht van de gladiatoren. In mijn gedachten gedachte zie ik het beeld. Voorop, vanzelfsprekend, zoals dat in die zegentochten gaat, zie ik de hoge gestalte van Saul. Hij stak toch een paar hoofden boven de anderen uit. Hè? Wat een statuur, zeg. Die koning van Israël. Maar wel een afgezette koning. Hoor. Want die kan daar wel voorop in die stoet lopen. En die kan zich met alle sieraden van koninklijke heerlijkheid bekleed zijn. En die kan het goud en zilver om zijn leven gespannen hebben. Maar het koninkrijk is van u afgenomen. Wat ik in die zegen tocht die Saul uitdenkt, deze zijn verzet, het niet aanvaarden. Van een afgezet mens te zijn. Hij zal tonen dat hij nog altijd de koning Israël is. Nou. En daarnaast loopt Jonathan. Zijn zoon. petje, Die eenvoudige, ware, godvrezende jongen. En daarnaast. zie ik Abner lopen. Die krijgt zoverst. En daarnaast ben ze vieren voorop in de stoet. David, de man gos hart. En daarachter komen de legioenen. En ze trekken door de straten. En van het ene plaatsje naar het ander. Want ze hebben de duizenden verslagen. En als een gerucht. Of door bodes. Of door herauten. Aan Israël verkondigd is. De overwinning is behaald. Dan gebeurt er. Wat normaal in Israël plaatsvond. Dan wordt er een overwinningsfeest georganiseerd. Een bevrijdingsfeest. Zal ik u duidelijk maken. U denkt maar in de eerste plaats. Toen de Heer triumfeerde en een koninklijke overwinning gaf. Bij de doortocht van de Rode Zee. En de heerlegers van Faro verdronken. En wanneer dan de doortocht daar is, dan wordt het lied van Mozes beluisterd. En er staat daar in Exodus 15, dacht ik. Dan neemt Mirjam de trommel en met haar de maagden en de muziekinstrumenten en ze zingen. Het is de lof die men aan het triomferende leger brengt. Ander beeld, kunt u vinden in het boek van de Richter, En dan denkt u maar aan Jefta. Jefta, toen Jefta de des heren gevoerd had en terugkeerde, dan komt daar zijn dochter met trommels en zingend hem tegemoet. Al zo gebeurt het hier, maar dan en wel in een grote luister onder het volk van Israël. En hoe deed men dat? Dan stelde men aan weerszijden van de wegen. stelde men de vrouwenkoorden. En die zongen. En dan hadden ze trommels. En ze hadden luiten. En de instrumenten. Een instrument en de instrumenten, dat was. een snareninstrument. Met drie, met drie akkoorden. En dan werd er gezongen. In rijen staat er. Nou, wij kennen in het Boek der Psalmen. Vele psalmen die in rijen gedicht zijn. Dat wil zeggen dat in de ene zin een bepaald getuigenis gegeven wordt. Dat zingt de ene groep. En men zingt in rijen. En de tweede groep zingt datzelfde na. Of in een overtrap met grotere luister. Wat daar gebeurt is het volksfeest van Israël. Het bevrijdingsfeest. En dan komen ze aan. En dan kan een kind het als het ware begrijpen. Een overwinnend leger. Door God overwonnen. En dat is de vraag. Ik hoor zingen. Saul ook. Saul hoort zijn naam. Men zingt over Saul. En ik zie die man daarvoor aan de stoet van zijn leger glemmen. Zie je, hij is toch altijd nog de koning Israëls. En ze zingen en rijen. En ik hoor dat ene vrouwenkoor. En ik hoor ook wat ze zingen. En ik lees. En het geschiedde nu toen ze kwamen en David wederkeerde van de slaande Filistijnen... Dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël. Met gezang en rijen. De koning zal tegemoet met trommels. Met vreugde. En met muziekinstrumenten. Moet u schrijf maar lezen. Het is waardig. En de vrouwen spelende. Antwoorden elkander. Hoor u. En dan komt het zingen in rijen. De een geeft antwoord. Op de zin die de ander voorzong. En het ene zingt. En Saul hoort het. En we horen het meezingen. Saul. Zijn naam leeft toch nog onder het volk. En Saul. Heeft zijn duizenden verslagen. Zijn duizenden. Zie je. Het volk is het toch niet vergeten. Heeft hij eenmaal niet de Amorieten verslagen en de Moabieten en de Amalekieten heeft hij ook al verslagen. En de kinderen van Joah heeft hij verslagen. Inderdaad, hij heeft toch de oorlogen des Heren gevoerd en het volk heeft het goed onthouden. Want al die volken die om hem heen waren, zijn door Saul dan toch maar verslagen. Het waren er duizenden. Ja, maar het ging toch over een goddelijke overwinning. Ik hoor ze niet zingen. De Heer heeft de jongens wat groots verricht. Of dat Baza's als hemel hoge berg met zijn heuvelen zion terg. Of wan het overtreffen. Ze zingen met de goddelijke daden van een afgezette koning. En dan komt er antwoord van de andere kant vandaan. Namelijk, die zingende vrouwen hebben een boodschap. Wat zingen ze dan? Maar David zijn tienduizen. Hé. Maar David is toch nog maar een paar. Maanden officier. Zijn er tienduizenden gevallen? Wat is het beeld wat we in die rijzang van die vrouwen moeten opluisteren? ze duizenden. En ik zie ze daar voortmarcheren. Tussen die twee groepen vrouwen. En dan hoort in één keer, hoor, zo maar. David, luistert je goed? Gaat dat nou niet meer over hem? Gaat het nou ook over David? En David zijn tienduizenden geven ze David een tienmaal hogere plaats dan hem? Maar dat is toch niet aanvaardbare mensen. Een tienmaal hogere plaats zijn tienduizenden. Waren dan al die oorlogen die hij gevoerd had met al die stammen namelijk Moab, Boes, waren dat dan te vergeefse oorlogen geweest? Of hebben die vrouwen in Israël wel een juist beeld gehad van het feest dat ze vieren? Ja. Waarom was die overwinning vandaag tienvoudiger, meer getal naar woheid, tien in de schrift? Toen David zijn overwinning had, hoe was dan de situatie van het volk? Toen was het hopeloos. Het volk was onder de voet gelopen door de Filistijnen. De handen waren traag tot oorlog. De helden van Saul hadden gezwegen. Het is u allemaal voorgehouden waren teruggekropen in de holen. De machtige krijgsoverste, Abner, zag ook al geen ruimte meer. De godvrezende Jonathan, die durfde zijn zwaard ook al niet opheffen. De zonen van Izei, die opgeroepen waren in de krijg, durfden het zwaard ook niet te nemen. Dus toen David aan die tienduizenden begon, dat tienmaal hoger dan zou. Toen was de situatie van het volk hopeloos. Het was een bezet volk, zonder ruimte. Een hopeloos ondergaande natie. En toen heeft God David gezonden. En toen heeft hij die krijg alleen gestreden. Voor een hopeloos, machteloos, moedeloos, ellendig, verloren volk. Daarom tienmaal boven Moab, tienmaal boven Amalek, tienmaal ver boven andere vijanden. Ze zongen heel juist. Het was een goddelijke overwinning. En over type gesproken. Saul mag zijn koninkrijk voeren. En zijn oorlogen houden. Over volkjes. Onder omstandigheden. Daar is hij heel ver heen gekomen. Maar Davids grote zoon komt verder. Davids grote zoon verlost. Een machteloos volk. Davids grote zoon verlost een krachteloos volk. Een hopeloos volk. Een volk dat geen ruimte meer overhoudt. En daarin is hij bovenmate type. Begrijpt u? Waarom zongen die vrouwen het? Omdat die vrouwen zagen wat er gebeurd was. Zou maar grote dingen gedaan hebben. David deed een goddelijk wonder, een goddelijke overwinning, zijn tienduizenden. En daarin heb ik u gezegd, is hij type van zijn grote zoon. voorwaar volk van God. Waar zal de triumf van Christus bediening in ons leven zijn waarde hebben. En wie zal met de dochters van Jeruzalem hier mee kunnen zingen... Zijn tienduizenden verslagen, dat is voor een volk die het van hun kant doorleefd heeft, het gans hopeloos te vinden. Geen zwaard meer in de handen, geen kracht meer in het leven, geen mogelijkheid meer in de strijd. Een briesende vijand en een hopeloze zaak. En toen heeft hij zijn werk gedaan en dat zal nooit anders worden. En al dat, mag ik het zeggen, maar bedoelde heilig, al dat geleuter over de arbeid van Christus. En over het werk van Jezus. Zonder voorwerp, zonder voorwerp. We zullen het moeten leren zingen met de vrouwen van Israël, zijn tienduizenden verslagen. Maar dan wel, onder welke omstandigheden, tienmaal hoger dan de wereld. En tienmaal hoger volmaakt in God. Namelijk voor een hopeloos volk. Voor een volk in het verlies. Voor een volk waar het mee afgelopen was. Voor een volk dat geen ruimte meer had. De Heer is opgestaan in de strijd. Hij heeft de haters wijd en zijd verjaagd verstrooidoen zuchten, zo zal de bediening van Davids grote zoon zijn waarde krijgen in het leven van een volk, die de wapens verloren heeft, die uitgestreden heeft, die geen krachten meer hebben, die niet verder meer kunnen. Hij doet het alleen mensen, wie is het die van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra. En die rood is aan zijn gewaad, als een die de wijnpers treedt. Ja, ik heb die pers al ingetreden. En niemand van de volken is met me. Dan kunnen we zingen met de dochteren uit Israël. Hij heeft zijn tienduizenden verslagen. En zal? dit heb het ook gehoord. Die dochter zingen dat God het gedaan heeft. En u zal zal daarop antwoorden. Wel, dat voert me naar mijn derde gedachte. Zingen. 44. Zalm 44. Tweede vers. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die volspoed toegebracht, de glans van het goddelijk aangezicht, heeft hen de zegen wegdoen dragen, want gij ons geen hem met het licht van uw genadig welbehagen. 44, tweede vers. Toen het zo gebeurde, echt goed geluisterd. Zo, ze zongen eerst van hem. En toen zongen ze van de goddelijke overwinning. Toen, toen die vrouwen in Israël begrepen hoe God ze bevrijd had. Toen men aan alles wanhoopte, wat zegt u? Zijn er momenten in het leven van de levende kerk. Dat je aan alles wandelt. Dat je niet mee kunt bekijken waar God begonnen is. Wat God in je leven gedaan heeft. Dat de rijkste openbaring van de genade bedekt liggen onder de sluier. En het duister is van rondom. Maar God houdt nog zijn eigen werk in stand. Ja, maar dan kan je niet beredeneren hoe. Er staat in de geschiedenis van Bujan. Als de genade vlammen in zijn leven zijn. Dat er van alle kanten water opgeworpen wordt. Kijk dat beeld? Om dat vuur van de genade te blussen in het leven. Ja. En als ze denken dat de vlam uit is, dan zag je dat van achter dat altaar iemand was die regelmatig wat olie op dat vuurtje gooide. Zodat het toch weer opvlamde en dat vuurtje niet uit kon gaan. Toen ze wanhoopten, toen ieder daar machteloos neer zat. Toen er geen levensmoed meer overbleef. Zegt u? Kinderen God zonder levensmoed? Ja, het staat hier over. Toen. Toen heeft zijn arm heil beschikt. God werkte op een wonder aan. En God maakte plaats voor dat wonder. En daar zongen die vrouwen in Israël. En David heeft zijn tienduizenden verslagen. Hoor je het geroffel van de tamboerijnen? Hoor je de klanken van de driest instrumenten? Hoor je de zang met zijn rijke klanken? Zijn tienduizenden verslagen. Tien maal meer hoger volmaakter dan al de overwinningen die voorheen geschiet zijn. Toen. En toen kwam ook Saul openbaar. In zijn bittere vijandschap tegen dat wonder dat daar gezongen werd. Toen David kwam, was alles eruit buiten gezet. Ook zo. En nu wordt hij openlijk in de keus van deze vrouwen naar buiten bekendgemaakt. Hij wordt er met al zijn hoogheid, met al zijn oorlogen die gevoerd zijn, er buiten gezet. Hij kan de vreugde van de verlossing van de kerk door een wonder niet aanvaarden. Hij kan het bevrijdingsfeest van de kerk niet meezingen. God heeft jongs wat groots verricht. Omdat hij er dan helemaal buiten gezet wordt. En voor dat eenzijdige wonderlijke goddelijke werk. Was hij niet vatbaar. Had hij nou maar jaloers geweest. En had hij toen hij die zang van die vrouwen hoorde. Maar mogen getuigen. O God, het is waar. Mijn eigen koningschap is in de puin geëindigd. Duizendvoudig was u rechtvaardig om me af te zetten. Duizendvoudig om een koning kleed van me weg te nemen. Maar o God, als u door een wonder bevrijdt, mag ik er alsjeblieft nog een delen. Had hij dat maar gebeden. Maar dat plekje kent hij niet en dat plekje zoekt hij niet en dat plekje wilde niet. Ik lees in de schrift, toen ontstak stak zeer, terwijl ze nog zingen, terwijl ze nog zingen, dat glanzende gelicht van de triomfator is weg. Je ziet zijn aangezicht vertrekken in een grimmige, bittere uitdrukking. De man naar Gods hart. Later zou hij zeggen. De zoon van Isi. Merk op. De keus van het volk is duidelijk. De genade Gods is duidelijk. Het wonder is duidelijk. De triumf is zichtbaar. De vruchten bewijzen het. Dat de Heere met dat volk nog wilde optrekken. En langs een wonder ze bevrijd heeft. Maar deze man. ...deelt niet in de vreugde van de kerk. Eenmaal heeft de Heer Jezus... ...aan zijn kerk een les gegeven. Hij moet, ik moet wassen, weet je wel. Het was de doper die naar Jezus wijs. En zegt hij, wassen. En ik moet minder worden. Ik ben niet waardig dat ik de riemen van zijn schoenen ontbinde, Maar die lagen die door God verleende plaats... ...in de diepten van de onwaarde... Ik spreek toch geen Frans, mensen? De diepte van de onwaarde, wie zal ze bevatten? Ik zal me nog geringer aanstellen, zal David later beleiden. O die onzaggelijke genadeles, die en de farizeeën niet weet, en de wetgeleden niet leren. En de mens met zijn verlossingen nooit zal bevatten. De doorleefde onwaarde van de ware gemeente gods, mij in de kuil gezonken. Mij heeft die hulp geschonken en mij gevoerd uit modder, slijk. Wie is aan onze God gelijk, die de armen opricht uit het slijk, en aldruftige van elk verstoten. Op deze zal ik zien, op de armen verslagen van geest. Saul dacht met de toejuichingen van de mensen koning te zullen blijven. Hij heeft zich vergist mensen, hij heeft zich vergist. Toen ontstak staat er, hij zeer en het woord was kwaad in zijn ogen... Hij wilde niet buigen voor die eenzijdige waarheid van Gods soevereiniteit. Die hopeloze gevallen verlost en verworpelingen opraapt. Die leer, kon en zou die nooit aanvaarden. Omdat hij nooit in waarheid in het stof gekropen heeft. Mag ik u zo zeggen? Nooit het plekje ingenomen dat de Heer zijn kinderen op aarde leert... die een walging aan zichzelf zullen hebben... en de tijden kennen... doe me maar weg, Heer. Doe me maar weg. Je kan met mij niet meer te doen hebben. Weet je er vanaf. Of mag je geen ontdekkende bediening meer preken. Moet je nog wat overlaten van een gevallen mens? Zit er nog waardigheid in een mens... die onder een drievoudige dood ligt? Ja, maar dat is geen zwaardigheid, mensen... Het is de doorleving in het hart van Gods kinderen op aarde, die het weten wat het betekent om voor God zijn waarde te verliezen. Dat komt zo niet. Daarom zal de natuurlijke mens nooit buigen als God er niet aan te pas komt. En wat komt er dan openbaar? Dan wordt er in die wortel van de zaak vijandschap gevonden en gewoed. Ik lees. Zij hebben David tienduizend gegeven. Doch mij hebben ze maar duizend gegeven. Het miskent in zijn eigen ogen. Niet op waarde geschat. Had hij nou maar één keer aanvaard. Wat hij in waarheid voor God was geworden. Volk, God is zo'n wonder als een mens eens aanvaarden mag wat hij waarlijk voor God is. De rijdommen van Christus staan altijd tegenover de bladzijde van ons leven. De diamanten worden op fluweel of zwart fluweel getoond. De parelen die worden in de etalage gelegd op zwart fluweel, dan blinken ze. Dan komen ze uit, dan schitteren ze, dan krijgen ze hun waarde. Al zo krijgt die parel van grote waarde zijn waarde tegen de achtergronden van de diepe verlorenheid van Adams nakroost. Maar dat plekje, dat kende zou niets. Ik lees van zijn vijandschap. Ze zullen me nog wat koning maken. Oh. Ze stellen hem nog ver boven mij en dan staat er iets ingrijpend. En Saul had het oog op David van die dag. En voortaan, we lezen het 29ste vers. En toen vreesde Saul nog meer voor David. En zo was David tot vijand al zijn dagen. Hij komt in zijn vijandschap naar buiten en wat staat er? En zijn ogen is het. Hij heeft, mag ik dat maar zo zeggen? Geloerd. Heeft Davids leven nagegaan? Kon hij één moment hem vinden? Was er een één moment dat hij ruimte zou krijgen? Dan zou hij hem wel pakken. Maar weet je wat hij niet zag? Wat de vijanden niet zien? En wat Gods kinderen ook niet altijd zien? Ze worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid die God ze bereid heeft van voor de grondlegging der wereld. Daar ligt een bijzondere bewaring om de gemeente Gods. Hij heeft zijn dood gezocht, zijn plannen gesmeed. Ik denk dat het in het leven van Gods kinderen wel eens momenten zijn dat ze van achter zien. Oh God, wat heb U me toen beveiligd? Wat zijn de pijlen toen op me gericht geweest. Wat de aanslagen zijn er al gedaan op het leven van Gods kinderen. Niet waar, volk van God. Wat de aanslagen zijn al op dat leven gedaan. En hij zegt, en hij heeft het van die dag en voortaan gezocht. Hij is niet geslaagd. Hij die kwam om de werken des duivels te verbreken. Heeft eenmaal een belofte aan deze David gedaan. Salom 42. Mijn oog zal op u zijn. En ik zal raad geven. Lessen. Twee lijn. David moet rekenen op Sauls blijvende vijandschap. Al bedekt hij het. Al gaat hij geveinsdelijk, zal laten blijken, geveinsdelijk met David om, Maar David moet rekenen op een blijvende vijandschap Maar je mag ook rekenen op Gods wonderlijke trouw zal nooit hun val gedogen. Maar hun gerechtigheid ze naar uw woord verhogen. De zang is verstomd. Het leger is thuisgekomen. Soldaten hebben rust gekregen. De oorlogsbuit kan verdeeld worden. De harpen hangen weer aan de led. De trommels, ze zijn opgeborgen. En David mag rusten in God. Zal kan geen rust vinden. Steeds maar dat woord. De Heer heeft je toch verworpen. De Heer heeft je toch verworpen. En David gelooft het na de strijd. Hij eindigt niet. In de kroon die het volk hem toekent. Hij wil geen volksheld zijn. Maar één ding mag hij wel. Ik lag en sliep gerust. Was bewust Dat ik verkwikt ontwaakte. want God was aan me zijn. Hij ondersteunde mij. het leed op mijn genakte. En ik zal vol heldenmoed. Waar mij zijn hangbehoefte tienduizenden niet vrezen. Rust in God. Dat is de sterkte van het leven. En daar heeft die vijand boog en schild. En vurige pijlen op verspild. Amen. Heer, een klein stukje uit uw woord. Uit het leven naar de man, naar uw hart. Als type van uw kinderen. Als type van Davids grote zoon. Als leiding van uw kinderen op de aarde. U hebt ze verlost. Langs een wonder. Een uitgetuigd, ellendig, machteloos, krachteloos, opgegeven volk. En u zult het waarmaken. De Heer is aan de spits getreden. Degene die me hulp biedt. En ik zal verlost uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. Voorwaar, heer, u hebt uw kinderen in uw handpalmen gegraveerd. De muren zijn steeds voor u. U zult ze bewaren naar uw eigen goedgunstigheid. Doet ons de lessen verstaan, uw woord begrijpen, te kort mocht u verzoenen. De zonde vergeven, het uw kronen. En opent onze ogen voor u, o gij. Die rood zij dan u gewaard als een die de wijnpast Voor Voorwaar u hebt de pers alleen getreden. Niemand daar volken was met u. Ga met ons over de wegen. Boed en beveilig ons. Geef ons rust in de nacht. En dan schouw ons in het aangezicht van uw gezalfde. Amen. We zingen. 32. Gezijd mij heren ter schuilplaats in gevaren. Gezult me voor benauwdheid trouw bewaren, Omringt me daar, ge mij in ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt 4 van 32.